Vanavond opklaringen en vannacht kan het even gaan vriezen. Morgen vrij zonnig, wel wat stapelbolken en het wordt dan 12 tot 16 graden. En het weekend wordt het nog iets warmer, plaatselijk 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dat is een mooie shortlist. Vijf boeken op weg naar de verkiezing van het Managementboek van het jaar. Op 19 april. Kijk voor uw favoriet op managementboek.nl slash shortlist.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 Goedenavond, we zijn er tot 11 uur. Als ik voor mij kijk, zie ik op tafel een klein robotje met een plantje op haar hoofd. Ja, echt Klinkt een plantje, zat. Ja. He? Een echt plantje, ja, maar ze staat hier voor ons op tafel. Ze heet Tessa en ze geeft structuur aan mensen die ziek zijn of minder goed voor zichzelf kunnen zorgen. En naast haar zit Wang Long Lee, een van de bedenkers. En Ari Koops, die is er ook. Hij neemt afscheid als technisch directeur bij de Schaatsbond. En we volgen de kwartfinale's van de Europa League met twee Nederlanders in actie. Ja, Arie Koops. Uh, Jij ja, kijkt ook een beetje verwonderd naar die robotje wat hier op tafel staat. Hè? Ik vind het nu al fantastisch. Want ja. Ik heb even heel kort uh, mogen kijken wat het is. Wat het ook doet. Ja. En ja, Ik vind het nu al uh, een fantastische vooruitgang voor wat ik hiervan meekrijg. Uh, structuur geven aan mensen die dat nodig hebben. Ik vind het fantastisch. Nu, ja. al... nu ga je zelf uh, toch meer, meer in een klein beetje met pensioen. <laughs> ja. Hè? Want ja, je, je, je ja. werk zit erop. Het robotje moet uiteindelijk mensen gaan helpen. Zie je dat als een goede toekomst uiteindelijk? Nou, voor de mensen die een bepaalde problematiek hebben... maar ik, ik moet het nu niet uit gaan leggen, want ik ben zeker niet te bedenken. Uh, maar daar waar technologie een hulpmiddel kan zijn voor... ik noem dat toch maar mensen die ziek zijn... Uh, is dat denk ik alleen maar een vooruitgang. Want ik, mensen die, zeker als je in dementie terechtkomt... heb je structuur nodig zorg is bijna onbetaalbaar geworden in Nederland. Uh, dit kan een fantastische hulp daarbij zijn. Ja, maar ik bedoelde eigenlijk een beetje de flauwe vraag... de geraniums en uh, een man die na een lange carrière... Uh, besluit wat anders te gaan doen. Maar die geraniums zijn nog ver weg, toch? Ja, ik, ik lees af en toe in een boekje en dat gaat over 110-jarigen. Dus dat, je moet ook een bepaalde ambitie in het leven hebben. En ik heb toch besloten dat ik nu aan mijn tweede helft ga beginnen... Uh, ik word dit jaar 55, dus ik hoop 110 te worden. Ah, okay. nee, nou, dat is nog, lang, nog lang geen geraniums uh, voor jou. Ja, Wang Loeng Li, je bent druk bezig met uh, alles aan te sluiten. Je zet een laptop hier, snoertjes. Um, de, dat plantje dat hoort er echt bij, hè? Dat, dat, zit, dat zit structureel op, op de robot. Dat bieden we wel aan... Uh, veel mensen vinden het daardoor wat huiselijker. Uitzien. Yeah. Maar we hebben ook in onze proeftuin afgelopen jaar ook al mensen gehad die het helemaal niks vinden, gelijk wegzetten en wat snoepjes in doen. Oh, dat kan dus, ook. Dus uh, we stimuleren ook vooral mensen om het zelf te personaliseren. Ja, ja, ja. nou, ho hoe het precies werkt, en uh, dat ga je straks allemaal uitleggen. En waarom het er is ook. Als u thuis denkt, ja, of, of in de auto, van, ja, hoe, hoe, hoe ziet het er nou uit? Nou, dan kunt u even kijken op, uh, op onze site. Via de webcam is het, uh, is het te zien. Precies. We gaan naar de kwartfinales van de Europa League. Vijf over negen begonnen. Andy Houtkamp, goedenavond. De Vijf 55 inmiddels gepasseerd, maar nog vitaal als altijd. Vier wedstrijden vanavond. Wat springt eruit? Ik vraag, over wie heb je het? Het ging oh, over God. jou, sorry. Oh. Ja. Ja, nou, ik probeer je nee, ja. te helpen. Ja, dankjewel, Geert. Ja, Vier wedstrijden voor. Dat is niet makkelijk voor iemand van 60. Dat uh, begrijp je. Nee. Goed, Arsene je Arsene hebt gewoon teletekst, hè? Kun je gewoon uh, oh, de, oh, de oh, tussenstanden oh, oh. voorlezen? Ah ja, joh. Weet je wat? Dan doe jij dat. Dan ga ik vast naar huis. <laughs> nee hoor. Ik, ik ga lekker. Ik ga echt wel genieten, want er zijn mooie wedstrijden. Atletico tegen Sporting bijvoorbeeld, met Bas Dost in de basis. En die zal het niet makkelijk krijgen, want Atletico, goede ploeg, eh, met name verdedigend ijzersterk. Dat zal niet makkelijk worden. Eh, Lazio tegen Salzburg. Stefan De Vrij staat in de basis bij Lazio Roma eh, en eh, Leipzig tegen Marseille en Arsenal tegen CSK en Arsenal. Ja, eigenlijk de laatste kans om nog iets uh, zeg maar, te doen... Uh, om in de Champions League te komen volgend seizoen. Want uh, via de competitie zal dat niet lukken. Overigens de eerste enorme kans en het doelpunt voor Atletico Madrid. Het is Koke die scoort na nou, 25 seconden. 25 seconden. Atletico Madrid komt op 1-0 tegen Sporting. En dat is toch wel even meteen een enorme klap voor Sporting. Dat natuurlijk uh, graag wil gaan aanvallen straks... Maar maar het nu zeker zal moeten. 25 seconden. Ik weet nog niet of het een record is. Maar dat zullen we vast wel uh, nog gaan horen vanavond. 1-0 Atletico leidt in ieder geval. Tegen Sporting. stories and you know I tell them right i remember you and i when i'm awake at night so give it up for fallen glory i never got to say goodbye i wish i could ask for just a bit more time every step i take you used to lead the way now i'm terrified to face it on my own you're not The man that you made You're not there To share in my success and mistakes Is it fair? You'll never know the person I'll be You're not there With me Though I know that you're not there I still write you all these songs It's like you got the right To know what's going on As i struggle to remember how you used to look and sound at times i still think i can spot you in the crowd every step i take you used to lead the way and now i'm terrified to face it on my own you're not Say you'll grow older, and it'll get. Lucas Graham, het succes van deze band met als zanger Lucas Graham... begon toen ze twee filmpjes op YouTube zetten. En uh, ja, toen ineens waren ze bekend. En dat zijn ze nog steeds. Wij gaan praten met Arie Koops, de scheidende technisch directeur... van de Nederlandse Schaatsbond. Hij heeft een lange loopbaan in het schaatsen achter de rug. Arie Koops werkt al meer dan 30 jaar in de schaatsport. In 1986 begon hij bij de KNSB als conditietrainer van de kernploegen... Bij de speler van Alberville was hij begeleider van Yvonne van Gennep. Dat zijn discussies die denk ik, niet voor heel Nederland uh, interessant zijn. Misschien wel heel interessant, maar misschien moeten we dat beter niet vertellen. We doen we gewoon niet. Het was kwetsbaar voor de rest. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat er ook een stuk druk nu echt van eraf is. Het is nu weer uh, Yvonne van Gennep en niet de koningin van Calgary. Daarna ging Koops bij andere sportbonden aan de slag, onder meer bij de Wielerbond. Ook was hij coach bij Sanex, de eerste commerciële schaatsploeg. In 2006 keerde hij terug bij de KNSB als manager topsport. En de afgelopen tien jaar was hij technisch directeur. In aanloop naar de Spelen van 2014 was Koops ook bondscoach van de ploegenachtervolging. Ja, daar komt goud. Goud voor Nederland. Het lang verwachte goud. Twee keer was het drons in Turijn en in Vancouver. Maar in Sochi wordt het eindelijk goud hoor, want dat verschil is groot genoeg. Afgelopen najaar maakte Koops bekend dat hij in juni vertrekt bij de schaatsbond. Goed gekeurd? Ja, dus uh, <laughs> de, de, de, deze intro had ik niet verwacht. Nee. Ik wist ook niet dat we zo ver terug zouden gaan. Maar de, de, ja, de feiten liggen niet, hè? Nee, ik wil eigenlijk nog verder terug. Een <laughs> quizvraagje. Hoeveel schaatsmedailles won Nederland bij de Spelen van 1984, vlak voordat u begon? 0-0. Ja, ja. En dan dit jaar, Pyeongchang... 20, oftewel 16, plus 4. Ja, en dat geeft iets aan over um, de, de opgebouwde dominantie van Nederland... bij het lange baan Waarbij we wel moeten aantekenen dat er zeker in die beginjaren... ik neem even iemand als Johan Olof -Al Kors... wel degelijk ook uh, grote concurrentie was bij de mannen uh, vanuit Noorwegen... en vanuit Duitsland uh, bij de vrouwen met bijvoorbeeld Gunda Nieman. Maar hoe, hoe kijkt u naar die, uh, hoe kijk je naar die uh, dominantie? Ja, dat is denk ik een opgebouwde dominantie door de jaren heen. Uh, en dat begint dan je ook al in 1984. Uh, waarbij met name vanuit het Heerenveense... Uh, Henk Gemser, eigenlijk ook een van de mensen die mij bij het schaatsen heeft gebracht. Waar ja, ik ongelooflijk wel van geleerd heb. Je als een soort tweede vader. Uh, zie ik dat altijd op het CIO's uh, de man uh, zeg maar met schaatsgenen in het bloed. En die heeft hij gewoon heel goed overgebracht. Uh, het was een virus wat niet meer overging. Maar ook Tjaart Kloosterboer heeft in die periode... een hele belangrijke rol, denk ik, gespeeld. Uh, ook op het gebied van uh, trainingsleer. Uh, daar is eigenlijk, zijn ze begonnen met fulltime trainen... in een trainingssetting zoals die nu nog steeds eigenlijk bestaat. Want uh, in Herenveen moest men uh, gaan wonen. Uh, daar trainen we twee tot drie keer per dag... Uh, vanaf de periode met 84. En dat is een professionele setting die je nu bij heel veel andere takken van sport eigenlijk ook ziet. Ja. Centraal trainen. Uh, in die tijd moesten de coaches ook nog gewoon nog even naar school. Want daarheen combineerde onderwijs geven aan het CEO's, uh, met, met de CIO's met de kernploegen, waar ik dan assistent ook. Uh, geweest, dus ik mocht dan de blokjes op de baan zetten. En uh, uh, dan was alles klaar. En dan kwam een heng te snel aan. En die scheurde dan weer door naar de opleidingen. Daar betekent dat, dat dan, dan ook ik. eigenlijk dat Nederland toen al ver voor de varen uitliep. Omdat we ook uh, internationaal gezien misschien wel de eerste waren die voor die aanpak kozen. Of nou, was dat ik, ook DDR Ja, dat begon, begon natuurlijk allemaal ja, in DDR. Ja. En, en, en ook in Rusland natuurlijk. Er waren staatsprogramma's. Uh, en daar da uh, sport was je eerste ding en de rest was helemaal niet zo ja, belangrijk. Maar dit was dan eigenlijk een, een staatsprogramma, uh, maar dan op de goede manier. Uh, ja, dat denk ik wel. Uh, zeker als je in de loop van de geschiedenis kijkt waar al deze mensen na hun schaatscarrière terecht zijn gekomen, ik denk dat sport in die zin uh, uh, ja, het levert sportprestaties op, maar daarnaast is het ook een hele mooie aanvulling in je leven, denk ik. Uh, want er zijn heel veel mensen die ook hele mooie carrières nog na hun sport hebben op kunnen bouwen. Uh, dus je leert heel veel denk ik ook als uh, topsporter in zo'n centrale setting. Ja, vanaf dat moment zijn er verschillende uh, zaken doorontwikkeld. En daar is ook het commerciële schaatsen is daar ook een hele belangrijke factor in. En eigenlijk uh, trainen we toen vanuit kernplogsituaties... maar nu trainen we vanuit merkenteamsituaties. En dat is natuurlijk ook een compliment aan alle coaches en alle begeleiders... die in de merkenteams de afgelopen 10, 12 jaar uh, hun dingen hebben gedaan. Want daardoor kunnen we in plaats van met 10 schaatsers fulltime trainen... kunnen we met 30, 36 schaatsers fulltime trainen. Ja, waardoor we in de, de breedte, breedte zijn gegroeid. Enorm zijn gegroeid. Ja, en, ja, en dat is zowel kwantiteit als kwaliteit geweest. Um, wat springt er dan uit in al die jaren bij de KNSB? Oh ja, dat zijn zoveel dingen. Want um, Aan de ene kant zijn natuurlijk echt hoogtepunten in sportieve zin. En natuurlijk springt daar de 20, springt daar uit de 20 medailles in Korea... maar ook de 24 in Sochi. Dat was natuurlijk helemaal een... Ja, een soort bubbel waar we letterlijk in verhuurlijk in zaten en we kwamen er ook niet uit. Maar, maar als u die dat zo, ik ik zie, terwijl u erover praat, zie ik allemaal dingen zo langs u netvlies verschijnen, zeg maar. Ja, ik zie het niet echt, maar nee, daar ga ja, ik me voorstellen. Maar, maar, maar pak, je... pakt u dus één moment uit waarvan u zegt, nou, ik bedoel, er waren heel veel hoogtepunten, maar dit was voor mijzelf. Dat was één die mij geraakt heeft of die ja, voor mij okay, heel belangrijk ik, was. ik denk dat het lange baanschaatsen in Nederland ook tien jaar geleden al op een uh, behoorlijk hoog niveau stond. Uh, het shortrecken was twaalf jaar geleden. Ja, we deden wel eens mee en het was ja. een beetje een kermisnummer en uh, er vielen een paar mensen en dat was het weer. Ja. Um, ik denk dat, dat we daar terug op kunnen kijken. Want dan ben ik twaalf jaar geleden met Wil van Riley zijn we begonnen om een serieus ja. topsoorprogramma short ja, de track de neer te zetten. Dat ben interessant Ja. En dat heeft zich zeg maar doorontwikkeld. Zijn we zijn begonnen met een talentencoach uit Canada die de structuur heeft neergezet. En we hebben een topcoach Jeroen Otter gehaald uh, na vier jaar, omdat we toen. Toewaarde aan de next step. Uh, ja. nou, en dat betaalt zich in, in Sochi uit met een medaille. Ja. Ja, en nu zijn het er vier. Dus dat, daar kijk ik met heel veel trots op terug. En welk moment denkt u dan af? Beschrijf eens één moment. Nou ja, weet je, de, de, de medaille van Sienke in Sochi. Daar, daar begint het natuurlijk. Want daar... Dat die doelstelling hadden. We wilden, sterker nog, we wilden vier jaar daarvoor wel een medaille winnen. Ja. Uh, zo ambitieus moet je denk ik ook ja. zijn. In dus sport. die eerste medaille van Shinky dat was... Ja, dat is zeker een hoogtepunt, want dat is de erkenning ook voor het programma waar we op dat moment acht jaar uh, aan gebouwd hebben. Uh, en ja, soms tegen de verdrukking een beetje soms in, want het is ook een kwestie van investering. Ja. Uh, die ook een bond doet. Uh, en die kijkt daar natuurlijk ook terecht kritisch naar, want waarom zouden we geld stoppen in een programma uh, wat toch niks gaat worden. Mm -hmm. dat, ik bedoel, de criticasters zijn er ook in de loop der jaren geweest. Nou, en dan is dat mooi. Want, uh, en het is ook... Die sporters die er zo hard voor gewerkt hebben... Uh, is, is het ook helemaal gegund dat je dan ook een Olympische medaille op kunt halen. Waar ik ook toch wel benieuwd naar Ben... is dus wat was nou een dieptepunt in al, in al die jaren? Welk moment? Oh ja, nou, dan komen, we, dan komen we natuurlijk... Je kijkt ook altijd heel snel naar verlies. Maar omschrijf uh, eens één moment. Dus ja, zeg maar, kijk, dat was echt een dieptepunt. Ja, kijk... Ik, ik denk de, je kijkt natuurlijk al heel snel naar Vancouver. Uh, op het moment dat uh, Sven daar de verkeerde baan kiest. Maar ja. ook Freek, die valt bij de relay-mannen. Want daar gingen we eigenlijk nog voor de tweede medaille in, Sochi. Maar een ander dieptepunt, dat, dat, dat, dat, dat komt dan ook altijd voorbij. Er zijn uiteindelijk de beelden die we, ik heb altijd bij het Natuurreisgaats in Nederland en bij de Marathon. Dat is gewoon het overlijden van Sjoerd Huisman. Ja. Uh, dat vind ik echt uh, een, een jongen in een kracht van zijn leven. Uh, die je ook gewoon volgt, omdat je ziet dat hij meerdere kwaliteit heeft. Ook uh, zelfs richting de Mazda, denk ik. Echt een flyer, uh, een mooie kerel... Uh, die fantastische dingen op het ijs kan doen... die ongelooflijk goed kan schaatsen, omdat hij ook kon inlijnen. Ja, En als je op deze manier uh, dan uit de sport wegvalt... Ja, dan staat, is de rest ook een beetje relatief... Uh, dan ineens staat het, daar waar je zo ontzettend hard voor werkt... ineens een heel ander perspectief. Op ja, dat natuurlijk. Maar dat is natuurlijk altijd zo in het leven. Ik bedoel, uh, topsport is voor mij uh, belangrijker dan een bijzaak. Uh, het is mijn passie en het is het najagen van succes. Want dat hoort nu helemaal bij een technisch directeur en bij een coach. Want je wilt winnen. Uh, je wilt alles in het werk stellen om uh, ook uh, ja, die winst dichterbij te krijgen. Maar ja, dan staat, uh, dan staat de tijd gewoon even stil. En dan, uh, dan is alles relatief. Um, Trainer of bestuurder? Vraagteken. Trainer. Waarom bent u gaan besturen dan? <laughs> nou, ja, jullie denken dat jullie, jullie plaatsen dat al gelijk als bestuurder. Ik zie bestuurder soms wel als iets heel anders. Kijk, als technisch directeur, ik, ik noem dat maar, het, het, het is gewoon werk. Uh, dus ik, ik, ik ben eerder een manager en een leider dan een bestuurder. Uh, ik vind dat een bestuurder. ik ook... bent geen trainer. Uh, nou, in hart en nieren ben ik een trainercoach. Ja, maar waarom uh, dan toch gestopt met trainer zijn en toch die kant op gegaan? Omdat het een natuurlijke doorgroei is? Nou, soms wel, soms niet. Uh, en dat kwam natuurlijk uh, ook als bondscoach van de ploegachtervolging, kwam uh, dat natuurlijk ook alweer een beetje boven, dat, dat ik dat een fantastisch vak vind. Maar daarnaast uh, zie ik het ook terugkomen in het vak als manager, als leider. Uh, ik ben ook altijd bezig met een team. En een team beter maken, oftewel mensen beter maken. Dus persoonlijke ontwikkeling van mensen vind ik super interessant. En daar steek ik ook heel veel energie in. Dus uh, de mensen die dit samen met mij hebben mogen doen... Uh, ja, die probeer ik ook altijd te ontwikkelen. Uh, dus dat zit gewoon in mijn genen. Uh, een klein beetje onderwijzerachtig natuurlijk. Uh, ik heb het CEO's gedaan, de Academie voor Lichamelijk Opvoeding. Dus het onderwijs het coachen van mensen... Het, ja, mensen beter maken, teams beter maken... Uh, dat zal nooit meer overgaan. Als ik nou even terugga naar um, de spelen van uh, Sochi... en ja. het gedoe dat er was met uh, de ploegenachtervolging... en de bondscoach die uh, ja, voortdurend moest optreden in uh, de media... om dat te verantwoorden. Als ik heel kritisch ben en eerlijk ben, dan zeg ik... daar zag ik geen Arie Koops waarvan ik dacht... dat klopt. Op dat moment. Uh, nou, ik, ik, ik Snap kan... je dan wat ja, ik Ja, zeker. Ik kan me ook één interview heel goed herinneren. Uh, alleen toen wist ik niet precies wat er buiten het stadion had plaatsgevonden... terwijl ik daar binnen het stadion mee geconfronteerd Moet Ik moet het misschien even uitleggen. Hè? Dat ging om de drie TVM-rijders en Jorrit Bergsma. Dat was eigenlijk uh, uh, de, het vierde wiel aan, uh, aan de wagen uh, van de ploegenachtervolging. En er, er had zich een en ander afgespeeld... en uiteindelijk trok Jorrit Bergsma zich terug voor uh, de finale. Ja. Nou, uh, Sterker nog... Al voor de eerste rit. Al voor de eerste rit, uh, precies. <laughs> dus ja. Maar je zegt van ja, toen heb ik een interview gegeven... En, en, en dat was niet goed, want ik was niet volledig geïnformeerd. Ik was niet volledig geïnformeerd, nee. Maar. Want er waren afspraken gemaakt. Want in zo'n situatie, als het even uh, niet zo loopt zoals deze... Dan, dan moet je maatregelen nemen. Die hebben we in overleg uh, toen ook met de chef de mission van de NSF genomen... Op dat moment heb ik aangegeven. Van, ik ga me volledig concentreren op het werk waar ik ben voor gekomen. En dat is voor de ploegachtervolging. Dus ik concentreer me op de drie mannen die wel gaan schaatsen. Uh, en de CNSF heeft op dat moment uh, een gesprek gehad. Uh, met uh, de schaatser die niet ging schaatsen. En ook met de coach. en ja, aangegeven ja, van, wij, wij kiezen nu niet voor om daar uh, voor de media iets over te zeggen. Want dat hoeft ook helemaal niet. Nee. Uh, dus op dat moment. En dat zal ik ook nog steeds doen. Uh, heb ik Jorrit verdedigd en dat, die zal ik ook zeker niet afvallen... want daarvoor is het een veel te groot schaatser. Uh, maar dat interview kwam wel een beetje gek over... omdat ik die informatie niet had... dat uh, Jorrit op dat moment wel voor de camera iets had En gezet. hoe kijk je daar dan op terug? Want uh, uh, uh, uh, beeldvorming oh, is, oh, ja. is dan ook bepalend... of glijdt dat zo ja, van je nee, af? Ja, nee, dat glijdt bij me af. Weet je. Uh, die schaatsers zijn veel belangrijker... en uh, het, het winnen is veel belangrijker. Ja, en de beeldvorming over mij... daar, daar kan ik alleen zelf maar, maar iets over vinden... en dat kan ik mezelf alleen maar aantrekken... of helemaal niet... Uh, want daar ga ik zelf over en niet anderen. Ja, ben, ben je streng voor jezelf? Als je terugkijkt, ben je dan iemand die, ze, die, die, die kijkt naar al die medailles... naar de successen? Of ben je iemand die dan toch niet kan laten... om vooral ook te kijken naar daar waar het beter had gekund... en daar waar je hebt. Oh, je je kijkt altijd daar waar het beter gaat. Althans, daar kijk ik. Nou, ik geniet. Uh, ja. Want laten we vooropstellen... als ik dan af en toe de beelden voorbij zie komen van... 24 medailles uit Sochi, of toevallig in dit geval... dan zag ik vorige week nog de 20 medailles van Korea. Dat is dat fantastisch. Ja. Ik kan ook genieten van de beelden. Ik, ik, ik kan ook genieten van de vreugde die dat met zich meebrengt. Maar, maar ik weet ook dat er altijd een andere kant van de medailles is. Want, en die zien we wat minder vaak, er zijn ook sporters die verloren hebben. En daar probeer je dan ook de volgende keer voor te zorgen... dat zij dan ook dat moment van glorie uh, mogen beleven. Dus nou, je kijkt altijd naar twee kanten van de medaille. Het is net zoals het gewone leven. Wat is nou eigenlijk het moeilijkste? Want in een um, schaatssport die zich maar blijft ontwikkelen in Nederland... en van tien professionele schaatsers naar misschien wel dertig professionele schaatsers gaat uiteindelijk... Ja. betekent dat ook dat het steeds moeilijker is om alle kikkers in de vijver te houden. En dat je soms ja, misschien zelfs wel min of meer niets ontziend moet zijn. En keuzes moet maken. En ja, moet staan voor beleid. En dus heel veel weerstand oproept. Nou, ik, ik weet niet of die allemaal uh, bij elkaar horen. Uh, dat we keuzes moeten maken in topsport, dat is uh, heel helder. Dat moeten... Maar dan stel je ook mensen teleur. Ja, ja maar, ja, maar dat, ho dat hoort ook bij het vak ja. topsport. Ik wil wel kijken nu uh, af en toe zien wat voetbalbeelden voorbij komen. Daar, daar mogen er ook maar elf staan. En er staat één keeper en er zit er ook eentje op de bank. En er zitten nog veel meer spelers op de bank. Uh, dat is nu eenmaal het vak van coach of in dit geval van technisch directeur... dat je keuzes maakt... In het belang, in dit geval van voetbal, in het belang van het team. Of als je kijkt naar de Olympische Spelen, in het belang van het Olympisch team. Uh, of in het belang van het team wat waar het naar, naar het WK gaat. En dan maak je keuzes vanuit de ambitie en de opdracht dat je met zoveel mogelijk medailles thuis moet komen. Dus in dat licht bezien uh, maak je die keuzes. En hoe meer je die enerzijds kunt rationaliseren, uh, des te beter is het. Maar soms kan dat ook niet helemaal. Dan kijk je toch weer heel snel naar de schaarstijden. Dan heb je misschien ook spelregels ja. met elkaar. Maar er gemak. zijn 15 miljoen bondscoaches... en die vinden allemaal wat van de selectieprocedure ja. voor een Olympische Spelen. Ja, maar dat is ook leuk. Ja, want dat maakt sport leuk. Ja. Uh, want anders uh, hadden we het nu niet over. Het stond er ook niks in de krant, was het ook niet op tv. Maar uh, heb je niet ontzettend moeten polderen? Nee, ik denk dat polderen... Uh, dat dat de doodsteek is voor topsport. Want ik denk dat uh, polderen zeker bestuurlijk gezien... Uh, kan leiden tot hele goede oplossingen. daar ben ik ook uh, van overtuigd... En, Laten we blij zijn dat we in een land leven waar democratie de overhand heeft. Daar moet je soms polderen om tot, soms ook tot betere dingen te kunnen komen. Dat kan ook echt. En in je rol als technisch directeur werkt, werkt, werkt de polderen niet? Nee, polderen werkt niet. Wat wel werkt is goed luisteren naar experts. En we hebben heel veel goede coaches in Nederland. En vooral de coaches die dagelijks met die schaatsers aan het werk zijn. Die, daar ga je ook mee in gesprek. En vervolgens is het goed om een aantal experts om jezelf heen te organiseren... waar je ook mee kunt uh, in gesprek mee kunt zijn. Kunnen soms mensen van de ZF NS zijn. Um, en dan kom je absoluut tot de goede keuze. Mits je uh, een mandaat hebt om die keuze te kunnen maken. Ja, het mandaat uh, is heilig. Want dat geldt ook voor een uh, coach. En heb je, dat, heb je genoeg mandaat gehad in jouw jaar? Uh, nou, soms heb ik daar wel eens aan getwijfeld. Uh, soms, Wanneer uh, bijvoorbeeld? Nou... Ja, soms kom je in bestuurlijke situaties terecht. Dat je denkt: van ja, maar waarom uh, moet ik dit verantwoorden? Ik wil graag afgerekend worden op resultaten. Daar mag men mij ook op afrekenen. Want dat hoort bij het vak van technisch directeur. Maar het hoort ook vaak bij het vak van een coach. Dat is goed als een gemiddelde voetbaltrainer. als hij vijf keer op rij verliest dan heeft hij een minimaal gesprek, eh, verliest hij de zes op rij... ligt hij er meestal uit. Nu is het um. zo dat toen, toen je in uh, nou ja, halverwege de jaren tachtig begon... Uh, er nog een wereld te winnen viel zeg maar, voor de schaatsport in Nederland... nu na 24 medailles en nog weer eens 20 medailles vier jaar later... leeft er toch ergens ook het gevoel dat er een soort noodklokgeluid zou moeten worden... Um, en die noodklok heeft dan uh, met name betrekking op het feit... dat uh, nou ja, iemand als Irene Wüst bijvoorbeeld um, zonder sponsor zit. De grootste Olympiër aller tijden, in vele landen ondenkbaar... dat zij, die nog door wil... weliswaar heeft ze nog niet uitgesproken dat ze vier jaar doorgaat... Uh, op zoek moet naar centjes, net als vier jaar geleden... om haar sport te kunnen bedrijven. En een behoorlijk aantal schaatsers ja min of meer in de WW zit. En dan citeer ik vrij naar Sven Kramer... die daar een uitspraak over deed aan het eind van de Olympische Spelen. Ja. Is er zorg voor de toekomst? Nou, die zorg is denk ik van alle tijd. Uh, niet eens vier jaar terug, maar misschien ook wel acht jaar terug. Uh, ieder jaar na de Olympische Spelen uh, zijn er een aantal uh, sponsoren die stoppen. Die hebben er vier jaar op zitten, soms acht. Uh, meestal denken sponsoren ook in uh, een van vier en acht jaar. Uh, en dat biedt op dit moment ook weer kans voor uh, nieuwe sponsoren. En da da daar geloof ik ook heel erg in, als je kijkt naar... De, de kijkcijfers, uh, en je kijkt naar uh, de media-aandacht uh, die het met zich meebrengt dat schaatsen in Nederland om het hoeft maar even te vriezen en iedereen staat op de schaats. Uh, op de 10 kilometer OKT, dat is een mooi getal, dat heb ik, dat heb ik toevallig onthouden. 1,5 miljoen mensen kijken naar een 10 kilometer OKT. Ja. Ja, hoeveel media-aandacht wil je hebben? Uh, en dat kijken ze op tv. Er nou, zijn ook maar heel veel mensen die eigenlijk van je kunt vertrouwen, uh, erop vertrouwen dat het goed komt, maar tegelijkertijd is het toch raar dat iedereen wust nog een sponsor moet zoeken. Ja, nou, wat, wat, ik, ik moet zeggen, daar kunnen we dan even op terugreflecteren. Dat is een beetje raar verlopen. Dat is ook jammer dat dat zo verlopen Zeker, is. Zeker, dat dat dat het dat überhaupt speelt zo'n sport. Ja, dat klopt, dat is, dat is ja. raar. Uh, en ik denk dat het, uh, dat het ook weer goed gaat komen ook. Eh, want we moeten het ook niet uh, donkerder maken dan het is. Op dit moment zijn er twee teams die doorgaan. Dus dat betekent dat er 20, 22, misschien jouw 24 schaatsers... alweer oh, uh, door kunnen op professionele basis. Daarnaast zal de KNSB ook na gaan denken... mocht dat... Allemaal nu niet gaan lukken. Nou, Dan moeten we misschien ook wel een opvangconstructie bedenken. Uh, dat is ook al eens eerder gebeurd. Uh, en ik, ik, ik ben ervan overtuigd dat... Met, maar ik heb een paar hele mooie jonge talenten ook gezien. Uh, dat die het ook goed komt. Dat, ja, dat en die dat ook een hun Spelen hebben terug. gehaald. Uh, die zelfs al Goud hebben gewonnen. En Ers Mijn vis. Ik bedoel, dat is toch een ja. mooi voorbeeld van een nieuwe generatie. Komt het ook met Arie Koops goed? Want ja, uh, een belangrijk deel van je leven sluit je af. En dat uh, opent wegen naar nieuwe dingen. Zeker, het gaat er 55, jaar, goed. Wat, dus, wat, ga uh, sorry? wat gaat u doen? Oh, dat is nog niet helemaal uh, zeker. Maar uh, laten we laat vooropstellen, daar waar we begonnen zijn... daar waar het met persoonlijke ontwikkeling van mensen te maken heeft... Uh, en het liefst in de sport, daar zal ik zeker uh, een bijdrage gaan leveren. En dat kan binnen de sport, maar het kan ook buiten de sport zijn... Uh, het is altijd goed, denk ik, om uh, even een kort moment uh, van bezinning te kiezen. Dus de komende drie, vier maanden zal ik uh, iets minder gaan doen. En zal ik daar ook uh, goed over na gaan denken. Ik hoor een heel mooi piepje. Ach, er gebeurt iets. gebeurt Gaat, gaat er iemand? Goedenavond. Oh. Het is half tien. Ja, Beste Gert en Herman, het is tijd voor het nieuws dat is toch geweldig. Daar val ik ook stil van. Ja, daar val ik stil ja, van. Dat is onze, onze, onze robot, de ja. zorgrobot uh, Tessa... die ons uh, vertelt dat het tijd is voor het ja, Die roept ons uh, tot de orde, hè? Ja. Die roept, ja, die roept ons tot de orde. Goed, Arie Koopse, uh, dank je wel voor nu. En veel succes met de dingen die je gaat uh, ondernemen... Je uh, de komende 55 jaar, want dat is de les <laughs> uh, die wij hebben geleerd. Dank je wel. Peters met het nieuws. De regeringspartijen passen de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten aan na de negatieve referendumuitslag van 21 maart. Gegevens worden minder willekeurig en meer gericht op bepaalde personen verzameld. En daarnaast mag afgetapte informatie alleen met buitenlandse veiligheidsdiensten worden gedeeld als die volgens de Nederlandse democratische normen werken. De voorstanders van een referendum over de donorwet hebben hun eerste succes binnengehaald. Er zijn binnen de wettelijke termijn 10.000 handtekeningen verzameld. De volgende stap is het binnenhalen van 300.000 handtekeningen binnen zes weken na 3 mei. Maar mogelijk wordt deze actie doorkruist als de Eerste Kamer het raadgevend referendum voor die tijd afschaft. En een man uit de lier die was aangehouden voor betrokkenheid bij de liquidatie van een broer van kroongetruige Nabil B, die is vrijgelaten. Hij wordt niet langer verdacht, zegt het OM. De drie andere verdachten zijn in deze zaak die blijven nog wel vastzitten. Dat zijn een Hagenaar van 34 en zijn vriendin en een Hilversummer. Langs de lijn en omstreken. Ja, en wij zijn er nog tot 11 uur met uh, natuurlijk ook het voetbal. Laten we daar eens even gaan kijken, want we gaan zo verder praten over de zorgrobot. En die houtkamp in het matchcenter. Uh, ja, de, de kwartfinales van de Europa League. Vallen de, de, de doelpunten als rijpe appels of, uh, of val je in slaap? <laughs> nee, geen van beide. Nou, ze vallen wel goed hoor. Uh, regelmatig Arsenal, CSK Moskou bijvoorbeeld uh, staat 2-1. Het werd al heel snel 1-0 door Ramsey, Golovin... De uh, speler van CSKA Moskou maakte een schitterende gelijkmaker. Een uh, vrije trap. En Lagazet, zojuist uit een penalty, scoorde 2-1 Lazio. tegen Salzburg 1-0. Uh, de ploeg van Stefan de Vrij dus op voorsprong. Een mooie goal van Lulic. En uh, Leipzig-Marseille 0-0. Atletico Sporting, dat is me toch wel een wedstrijd hoor. Na 23, nou de geleerden zijn het er nog niet over eens. Of het 22 of 23 seconden was. In ieder geval heel snel de 1-0 van Koke. Assist van Diego Costa na een enorme fout van Coates en Uruguayan. 1-0. Dat staat er nog steeds. 26 minuten gespeeld bij alle vierde wedstrijden. Een klein robotje met een plant uit haar hoofd. Het klinkt niet als iets wereldschokkends... maar voor veel mensen is Tiny Bot Tessa... zoals ze heet, de manier om langer thuis te kunnen wonen... of structuur in hun dag aan te pakken kunnen brengen. Wang Longli is een van haar bedenkers... en heeft haar vanavond meegenomen naar de studio. Welkom, Wang. Welkom ook, zeggen wij, aan Tessa. En Ari Koops is blijven zitten, want die vindt dit volgens mij... <lacht> razend interessant. Als schaatscoach ben je ook permanent bezig met wetenschap... en dit, dit raakt dat ook. Nou zeiden we het net al, Wang, een klein robotje... met een, een plant uit haar hoofd. Maar kun je, ja. Tessa, voor de radioluisteraars... die niet naar de webcam kijken, even beschrijven? Ja, Tessa ziet eruit als een, eigenlijk een soort bloempotje met uh, een vrolijk uh, ja, bloempje op haar hoofd. Uh, het is nog een uh, kunstplantje, maar mensen kunnen ook echt een plantje in, uh, in doen. Um, we hebben eigenlijk heel veel getest uh, met 400 mensen. Nou, van hoe kunnen we zorgen dat mensen überhaupt een robot in huis willen nemen? Nou, de meeste mensen willen maar geen robot, die willen een hulpmiddel. Maar hoe kan je alsnog zo'n hulpmiddel een technologie in huis brengen? Nou, dat, we hebben vervolgens de strategie uh, opgepakt om het huiselijk te maken. Dat het helemaal niet uitziet als een apparaat. En onze reactie als wij uh, bij ouderen aankloppen van ja, we komen een robotje aanbrengen. Dat uh, werkt nogal veel nieuwsgierigheid. Maar vervolgens laten we het zien. Zei, oh, maar dat, is, dat is een meubelstukje die zet ik hier op een uh, tafeltje. Maar als het aan wordt gezet en begint te praten dan reageert ze allemaal wel goed op. Ja. Dat is eigenlijk exact wat uh, we wilden bereiken. Ja, nu hebben wij Tessa net al even gehoord... Hè, met de, de, de tijdmelding. Wij werden uh, toegesproken, Herman... wat uh, toch een uh, noviteit is in ons leven. Toegesproken worden <laughs> Zeker. door een uh, robot. Dat was voor het eerste dat, in mijn leven. In ja, precies. Maar dat heb je, neem ik aan, ingesteld van tevoren. Want dat is hoe het werkt. Ja, klopt. Um, wat wij hebben gezien, is dat... Uh, ja, wij richten op mensen met dementie die nog thuis wonen. Of mensen met andere cognitieve beperkingen. En ze hebben eigenlijk net dat ene... Of de hint hè, is, is soms wel voldoende om hen weer te helpen om bepaalde handelingen uit te voeren. Helaas zijn veel familieleden die tegenwoordig ook als mantelzorgs worden genoemd of mantelzorgsrol aannemen, wonen vaak ver weg. Hm. Um, nou, die kunnen dus niet dagelijks langskomen, maar via Tessa kunnen ze alsnog structuur brengen. Dus Misschien dat is ook... echt het, belang, het belangrijkste wat Tessa brengt als, als klein robotje, is het, het, het structuur geven aan mensen met name die. Uh, functioneel zijn. wel, functioneel brengt het structuur. Dat is eigenlijk wat, hoe, hoe het... Nou ja, je werd net de vraag gesteld, hoe werkt het dan? Tessa is verbonden met het internet. Uh, ja, familieleden kunnen via een veilige webapp inloggen. En in de agenda de afspraken of de tips... of mensen voorbereiden voor wat er straks gaat komen. Hè. Dus als, als je bezoek krijgt, uh, gaan we samen boodschappen doen. Ze dus kunnen al een kwartier van het voormelden... Nou, wil je alvast een boodschappenlijstje maken? En dan kunnen we samen... Uh, gelijk door. Of als een taxi komt, nou, dat je eigenlijk ook even meldt uh, wanneer het komt. Of als er file staat en iemand uh, later aankomt, dat je dat allemaal kan melden. Dan bereid je het persoon voor. Maar dat is allemaal functionele kant. Maar eigenlijk wat we zien, wat ik vooral heel, heel bijzonder vind, is dat we ook de gevoel van zelfregie een stukje teruggeven. Want mm. uh, als een dochter zijn, uh, haar vader aanspreekt op ja, zet je weer eens je veldenzak buiten. Uh, vergeet je niet je medicijnen. Jij moet weer eens dat gaat niet altijd goed. Vooral als de vader nou net wat, de typische vadersrol, wat autoritair in ja. is. Het is heel confronterend. Dat is, is je heel confronterend. Dan zegt, Papa, en je moet is heel, uh... Ja, en, en vaak wordt het dus nog niet geluisterd. Dat hebben we ook keel keel gezien. Nou, we hebben ook een dochter gehad of een, een, een, een, een gebruiker dat dochter is van een man die uh, beginnend dementerend dus. uh, was. En dat is heel problematisch. Want de meneer vergat vaak uh, te eten. Daardoor de ondervoeding uh, belanden die weer in het ziekenhuis. En die had wat thuiszorg, maar dat die contact liep niet zo lekker. Hij had niet echt, niet echt zin in, in continu te horen te krijgen wat hij weer moet doen. Maar we hadden dus Tessa gegeven. En die meneer heeft het ook al langer dan een half jaar gebruikt. Wat heel leuk is, is dat hij het idee heeft dat hij allemaal zelf de keuze maakt. En dat is ook het idee. Dat Tessa alleen maar het geeft van, heeft hij misschien zin in een kopje koffie? Het is wel heel lekker weer. Misschien wil je een wandelingetje maken. Of straks komt die dochter aan is het misschien een idee om alvast koffie te zetten. Nee, maar wat je daarmee doet, is je geeft hint en voor die meneer. Die denkt, ah, oké, okay, ik had dat zelf ook wel bedacht. Maar goed dat je me aan ja. herinnert. Ik ja. word niet en belerend toegesproken belerend. door, en door een En dat is zo kind, belangrijk. Maar uh, ja. eigenlijk gewoon uh, gehint naar uh, de juiste richting. Exact. Het ik zo fascinerend. Want je bent hartstikke jong. Je bent ontzettend talentvol. Want, want anders kan je dit soort dingen niet uh, ongetwijfeld samen met allerlei anderen. Maar kan je niet ontwikkelen. Waar komt dit vandaan? Hoe kom je, waar komt het bij jou vandaan dat je je hiermee bezig gaat? Uh, nou, je noemt me jong. Ik, ik word vaak ook jonger ingeschat dan dat ik uh, daadwerkelijk ben. Ik ben eigenlijk uh, 32. Nou, dat het is wel uh, heel dat oud, hè? He? Uh. Nou, zeker. Uh, hey, Harry, dat maar, vinden wij uh, <laughs> buitengewoon oud. We, we hebben ongelooflijk veel onderzoek hier gedaan. Uh, ik, ik heb zelf in TU Delft gestudeerd, productontwikkeling. Vervolgens in verschillende bedrijven gewerkt. Maar ook weer een uh, PhD gedaan bij uh, de Vrije Universiteit Amsterdam. Waar ik vanuit psychologie eigenlijk deze technologie ging bestuderen. Dus we hebben ook robots ontwikkeld, robots ingekocht... en bij mensen thuis gezet. En de, de belangrijkste vraag was niet, wat kan technologie zelf? Nee, de belangrijkste vraag was, wat wilden mensen hebben? Hm. En we werden heel gauw geconfronteerd dat... Uh, en ik had de doelgroep ouderen gekozen om te bestuderen... Ja, dat, dat, dat alles uit handen nemen nou niet het beste is. En ook dat de mensen niet per se willen. En ik kan me nog herinneren, er was een man... Um, waarbij ik verschillende robots liet zien en demonstreerde. En ik zei, nou, voor u is het waarschijnlijk toch wel fijn. Want ik zie en het was een man die half verlamd was. Dus hij had heel veel moeite om te bewegen. En ik zag hem de vaatwasser uitruimen. Dus ik vroeg, nou, lijkt hij niet fantastisch? Voor u misschien wel fantastisch als een robot is die huishoudt... en dus de vaatwasser uh, voor u uitruimt. En iemand zei, nee, van jou is het misschien heel leuk, jongeman, maar... Die handeling betekent meer dan alleen maar dat die boord in die kast komt. Hij zei, hierdoor voel ik me nog steeds een partner. Ik doe iets terug voor mijn partner. Ik woon samen met haar. Zij mag ook niet aan het vader als we ooit naar nou zitten. Ook al doe ik een half uur over. Dit is mijn taak. Dit is mijn bijdrage. Dat gaat op een hoger niveau dan de functionele. En dat opende bij mij de ogen. Van, okay, dan moeten we misschien een heel andere kant op. En zijn wij eigenlijk met een blanco papier begonnen en een hele nieuwe robot ontwikkeld. Want zo zijn wij dus, ja, bij Tessa gekomen. Van ja. het sociale communicatie, stimuleren van zelfregie, gevoel van zelfregie teruggeven. Je, je hebt Tessa ontwikkeld. Um, vervolgens um, zijn jullie eigenlijk een onderzoek gestart. Waar staat Tessa dan nu eigenlijk? En, en uh, ja, het, ja. het onderzoek, als dat al is afgerond, wat is dan de volgende fase? Uh, um, we hebben het afgelopen jaar bij. Verschillende mensen getest. Honderd testen zijn in verschillende organisaties ingezet. En uh, we hebben heel veel van geleerd. Maar er zijn ook positieve resultaten uitgekomen. Wat wij vooral hebben gezien is dat de mantelzorg ontlast worden. In de vorm dat de, uh, we zien de volhoudtijd, noemen ze dat, uh, neemt toe bij de Wat mantelzorgers. Is volhoudtijd is de tijd dat een mantelzorger inschat dat hij nog kan, uh, de rol kan vervullen. Terwijl de, de zorgtaken toenemen over tijd. Want helaas dementie is wel een progressieve ziektevorm. Uh, dus nou, over tijd wordt er uh, steeds meer gevraagd. En, ja, en omdat je op enige afstand zeg maar, nog steeds je, je mantelzorgtaak uh, doet, doet er steeds vaker nemen. wel weer langs moet komen. Uh, en uh, om, om wat getallen te geven: ja, 80% geeft dat hij overbelast is, maar ook 13% heeft ook burn-out. En dat neemt alleen nog maar toe uh, met nou, de vergrijzing uh, dat eraan komt. Um, en dit, dit helpt dan gewoon eigenlijk heel simpel, als ik het zo mag zeggen, door structuur te bieden, waardoor de mantelzorger minder bezig is met, uh, met lijstjes en structuren uh, ja, de voor structuur de geur zorgen. Structuur is de, uh, de directe effect. Maar eigenlijk wat, er, wat daadwerkelijk ontlastend werkt, is dat. Um, de mantelzorger nu uh, ook even een momentje voor zichzelf kan nemen. Dus ondanks dat, dat als de mantelzorger niet aanwezig is... is hij in de hoofd continu bezig. Als hij boodschap aan het doen is... maakt hij continu zorgen of uh, haar of zijn dierbare wel veilig is. Of hij niet vergeet straks nog een glaasje water te drinken. Oh ja. Of dat hij niet opeens toch de deur uitgaat. Daar maakt hij continu zorgen over. Nu... Uh, stelt stellen ze Tessa in voor een half uur van nou ja ik, ik ben even een boodschap te doen ik kom zo ter, terug wacht nog eventjes vijf minuten wacht nog eventjes kwartiertje oh ja vergeet de soep niet zo dat stelt ze in geeft een gerust uh, gevoel tegelijkertijd ook een stukje van ondanks dat ik er niet direct heb, er kan zijn kan ik nog steeds zorg dragen en dat ja. is wat het ja. lastig werkt ja nou, dan kan ik me voorstellen dat je, jullie zijn het dus al uitgebreid aan het testen ja. dat je bijzondere verhalen tegenkomt van wat zo'n klein Grappig uitziend robotje betekent. Ja. Kun je ze even een voorbeeld noemen? Ja, um, wat, um, ja, er zijn twee verhalen die wel bij mij is bijgebleven. En dat was een, uh, een man, en ik vertelde net al over de ene man die, uh, nou do doordat hij vaak de lunch vergeet uh, en onder voet is in het ziekenhuis belandt. Dus we hebben testen gegeven en dat hielp. Om, omdat ze niet alleen uh, aangaven aan de van het is tijd voor lunch, maar juist te prikkelen met. Er ligt een heerlijk uh, boterhammetje met uh, pindakaas. En uh, heeft die dame misschien niet zin in? En, en daardoor ging hij weer regelmatig eten. Maar wat het mooi was, is dat de dochter ook zei... de bezoeken waren ook interessant. Het was wel leuker weer. Want zij had ook bedacht om nieuws in te zetten. Dus de man ging vaak opstaan om ook de krant weer te pakken... om eigenlijk dat stukje op te zoeken. En want wat, wat, zegt dan, wat zegt Tessa dan? Is het niet een leuk moment om de krant even te pakken? Of zo? Of werd het meldde uh, kopje van de krant... En, en, en euh, nou ja, weet u wat er vandaag is weer gebeurd? En, en dat, dat prikkelde die man. En Die, gaat dan, die staat op en gaat hij de krant pakken. Gaat hij lezen. En ook, nou heeft hij misschien zin in een kop koffie. Nou, als, als bijvangst had die man ook minder huidproblemen. Want hij zat heel lang, heel vaak dagenlang alleen in de stoel. Die beweging zorgt ervoor, nou dat is goed, goed voor het welzijn. Maar zijn huidproblemen namen ook af daardoor. Uh, en aan anderen, wij zijn ook aan het testen bij wat jongeren. Um, met name ook uh, jongeren met autisme... of jongeren met niet-aangeboren hersen. Dus en uh, er was een, een jongen die had een auto-ongeluk uh, gehad. Um, daardoor is zijn korte geheugen ja, zwaar aangetast. Uh, operatie ging niet zo goed... Dus had nog maar vier minuten geheugen. Het is wel een heel intelligente jongen. Dus hij was het heel gefrustreerd. Want hij merkte wat, het, wat hem beperkte. Dus, uh, nou, maar na, na vier minuten was hij alles, alle, alle korte termijn geheugen... Had geugen, hij heel veel moeite mee. Ja, het ja, meeste was hij weer gegeten. Dus hij had toch om te revalideren, moest hij op een loopband 40 minuten lopen. Simpel taak. Zo ervaart hij ook. Nou, dat moet ik wel kunnen. Vervolgens stapt hij om tien, na tien minuten af. Omdat hij, denkt, of omdat hij overtuigd is dat hij klaar is. Krijg kreeg hij later weer te horen: nee, het is weer niet gelukt. Is hij heel boos op zichzelf. Dus we hebben Tessa gegeven en hij had zelf bedacht: van, Oké, laat ik ze uh, aftellen. Dus Tessa zei: nou, Nog 38 minuten. Ja, nog een half uurtje. Ga zo door. Nog 24 minuten. Nou, hij had daardoor zijn oefening kunnen maken, afmaken. Maar ook daarin, wat mij vooral um, raakte, was. De moment dat we weer terugkwamen na twee weken om te evalueren. keek hij met zoveel trots. En ons aan zei: Weet je wat ik ook heb geleerd? Koken. Ik heb een nieuw hobby uh, geleerd. Of uh, uh, leren kennen. Want ik had een recept in Tessa gezet, stapgewijs. En om de zoveelste minuten gaf hij weer aan wat ik dan moest doen. En hij had voor het eerst een burrito gemaakt voor zijn moeder. En dat zei hij, dat zei hij met zoveel trots en met zoveel zin meer van... ik ga, ik ga weer dingen doen. En dat, dat is mooi. Nou is het natuurlijk ja. wel zo dat um, je Tessa volledig kunt instrueren... en dus, dus kunt bepalen wat Tessa uh, zegt en doet. Maar op het moment dat de mantelzorger er niet is... en uh, de hoofdpersoon in kwestie, zeg maar even de, de gebruiker... Uh, doet iets wat, wat heel goed is... dan volgt er niet automatisch een compliment of zo? Nog niet. Daar zijn we dus nu mee bezig. Dat hebben we ook gemerkt. Um, daar wil ik eigenlijk twee dingen over zeggen. Want enerzijds, uh, ik denk niet dat Tessa continu die compliment moet geven. Ik denk dat dat bij de persoon moet blijven. Uh, als ik een anekdote nog daarvan over mag, uh, mag delen... dat was eentje die, uh, wat dat heel erg uh, aanstipte. was een jongen met autisme. Die had de hele ochtendroutine ingezet. Uh, waaronder ook tanden poetsen. Als een van de onderdelen. Het ging twee weken heel goed. Na twee weken stopte. En we denken, hoe kan het opeens abrupt weer misgaan? Ligt aan het product. We hebben gekeken, nee, alles staat erin, programmering werkt. Aan de jongen gevraagd, heb je het niet meer gehoord? Nee, nee, nee. Ze spreekt uh, hartstikke duidelijk uh, uit. Waar, waarom. Is, ja, maar volg je het dan toch, niet op? Volg je niet op? Want wat is ja. dan met. Ja, mijn begeleider gaf mij geen complimenten meer. Ik hou helemaal niet van tanden poetsen. Dus als het van hen niet hoeft, ja, hoef ik het ook niet meer. Ja, precies. Nou, ik heb toch is even die stimulans nodig die van de begeleider? De, be ja. de waardering van een mens. Dat is waarom een robot nooit een mens kan vervangen. Dat is onze ja. visie Maar je zei net wel van nog niet. Nog niet, maar. Ja, maar niet op complimenten. Waar wij wel aan, aan zitten werken, is dat als iemand uh, op iets. Uh, nou, als Tessa een, een uh, vraag stelt, dan heeft hij misschien zin in een kopje koffie. Voor sommige mensen met dementie is dat niet voldoende. Ook al zeggen ze ja, en dan wachten ze. Want ze hebben een hele directe stappenplan nodig, bijvoorbeeld. Ja. Mensen die wat verder gevorderd zijn in, in, in het ziektebeeld. Uh, nou, nu zijn we aan uh, Tessa verder aan het ontwikkelen... Uh, om eigenlijk dat ook voor elkaar te krijgen op basis van de reactie. Weer een vervolgstap aan te geven. En ook met sensoren te... Uh, nou ja, niet met camera's, maar meer sensoren van waar staat die persoon... om te kijken, uh, ja, zien wij gebruikelijke patronen? Of moeten we ja. eigenlijk... Een, uh, en met een herinnering de persoon de goede ja. hint weer geven. En dan krijg je dus ook echt de interactie. Ja, ja en, we... en, en kijk, de grote angst als het gaat om robots. bij volgens mij iedereen, ik heb het in ieder geval ook. Ja. Uh, er komt een moment en dan nemen ze het allemaal over van ons. En heb je dus geen mantelzor, heb je geen verpleegkundige meer nodig. want dan kan de robot alles doen. Is dat ik, zo? Is die, ik die angst denk er niet. De angst is er wel. Dat, dat merk ik keer op keer als ik een uh, inspiratiesessie of een demo doe bij een uh, zorgorganisatie. Uh, maar ik denk niet dat het zozeer de angst in, in, in is dat een robot hem vervangt. Want ik geloof niet dat het een mens kan vervangen. En vanuit het voorbeeld van die waardering. Dat kan gewoon een robot niet doen. Uh, omdat de kracht van dit soort technologie is dat die altijd beschikbaar is. Maar alles wat altijd beschikbaar is ga je niet waarderen. Dus juist de moeite dat iemand even naar je toe komt om even jou te, te complimenteren... Dat, kan er, dat, dat ga je anders ervaren als een robot dat zou doen. ze zou nooit zo sterk zijn. Dus dat stuk kan je niet vervangen. Plus de persoonlijke aandacht. Uh, robot gaat op generieke data's. Hè, gaat eigenlijk kijken van ja, wat dat zou uh, op profilering, wat zou die misschien uh, nodig hebben? Dat kan je nog niet zo goed doen. Daar heb je gewoon een mens voor nodig. Ja. Ik denk dat de angst zit veel meer in dat wij wel roepen dat we de zorg veranderen. Alleen de, de zorgpersoneel, zorgmedewerkers... krijgen niet een, een visie of een toekomstschets... van wat er van hun werk uh, wordt. Dat hebben ze denk ik nodig. Daar is gewoon een gat. En dat vinden we onprettig, de onzekerheid. Toch even terug ja. naar de vraag over... In, in welke fase zit het dan nu? Hè? Je zei van, we hebben Tessa bij honderd uh, mensen uitgeprobeerd... Uh, uh, voor het onderzoek. Ja. Wat is dan nu de status? We hebben, we hebben heel veel aanvragen binnengekregen... Uh, van andere organisaties die het ook willen inzetten, willen testen, breder willen inzetten. Bij hun maar dat betekent dat de testfase, uh, jullie zullen blijven testen, maar dat de testfase in principe overgaat in een productiefase? Ja, wij zijn nu ook in productie. We hebben besloten om, om onze eerste productie wel op 500 eerst te houden. We willen eerst 500 succesvol inzetten bij mensen en daarna gaan we weer de volgende delen. We, we weten dat de zorginnovatie, er is heel veel gebeurt in, in die landschap maar er zijn heel weinig succesvol geïmplementeerd omdat de implementatie nog als een beetje over de hoofd wordt gezien. Dus wij gaan daarop focussen. Dus een van de dingen die wij besluiten is: wij doen de installatie, wij helpen de persoon, we coachen de persoon om er goed in te zetten. Dus met persoon bedoel ik even nu de mantelzorger of een, een zorgverlener die het instelt, om het zo langzaam uit te rollen. Ja, exact. Arie Koops heeft uh, die is blijven zitten. Want die vindt het interessant. Ja, is, er, is er nog een uh, slotvraag van jouw hand uh, te verwachten? Nou, kijk, een slotvraag. Ik, ik zoek of natuurlijk opmerking? altijd gelijk naar toepassingen. Dus ik, ik denk dat het een hele mooie... En daar zoeken we natuurlijk heel vaak naar... Directe feedback bij bepaalde bewegingen. Want de, de coach uh, heeft, heeft soms ook maar uh, een paar ogen. Soms heeft ze nog een assistentcoach die ook wat ziet. Maar als, als, als technologie mee kan. En hebben we natuurlijk al een mooi voorbeeld uh, van gehad... Uh, met een uh, nieuwe Samsung pak... Met allerlei technologie erin, waardoor we kunnen zien welke hoeken mensen schaatsen. Ja. En als je die feedback krijgt als schaatser, van oh je, gaat, je komt nu iets te hoog, ja, dan kun je of, of je schaats loopt een, verder een beetje te ver achter, achter en voor, dan kun je direct, feedback is ook ja, de beste sturen. Dus dat is wel interessant. Ik zie het zo voor me, zo'n zo klein computer die staat zo naast je terwijl je aan het trainen bent. En die zegt op een hele vriendelijke manier: van nou, Ik zeg iets meer dit, iets meer zus, iets oh. meer zo. Kan dat? Is dat, uh, lang? Kan, is dat mogelijk? Nou, misschien in de nabije toekomst. <laughs> maar ik zie wel een rol daarin. En ik hoop ook dat het buiten de zorg uh, toegepast kan worden, zodat er geen stigma uh, aan hangt. Helder. Uh, nou, ik wil je danken voor je komstwang uh, naar uh, onze studio. En uh, dank ook aan, uh, aan Tessa. Je zult geen uh, dankwoordje of slotwoordje <laughs> hebben geprogrammeerd. Uh, nee, neem niet, ik in aan. Deze... niet in deze setting. Niet in deze setting. Maar we waren al bijzonder <laughs> in, onder de indruk. Fijn dat je er was. En dat zeg ik ook nogmaals tegen Ari Koops. Scheidend technisch directeur van de Koninklijke Nederlandse Schaatsbond. Kijken wij weer even bij de voetbalwedstrijden. In het matchcenter zit Andy Houtkamp. De, de kwartfinales van de Europa League zijn, uh, zijn uh, lekker bezig. Hoe staat het ervoor? Bijna klaar. Overigens zeer interessant, Tessa. Mijn vrouw een zorgverlener vroeg meteen hoe ze daaraan kan komen aan Tessa. En dat kan ik me heel goed voorstellen. Zit ze naast maar... je dan op de tribune of wat? Nee, jongen, open lijntjes hè, met huis. Oh, ja, je precies. kent dat wel. Ja, ja, um, ja. Voetbal dan? Uh, interessant, want ook dat is interessant. Arsenal, CSK, Moskou, hou je vast. 4-1, vlak voor rust. 4-1 voor Arsenal. Twee doelpunten van Ramsey. Twee, de tweede is echt schitterend. Uh, mocht je naar YouTube of uh, zoiets kijken, kunnen kijken. Kijk naar de tweede goal van Ramsey. Prachtig, buitenkant voet, heel mooi. Voor Arsenal tegen CSK, ook twee doelpunten. Van La Gazette. 1 uh, uit een penalty. Atletico Sporting staat 2-0. Was heel snel 1-0 via Koke, 2-0 door Griezmann. Uh, en op dit moment scoort Leipzig 1-0 tegen Olympique Marseille. En dat is ook in de extra tijd van de eerste helft. Daar staat het dus 1-0. En bij Lazio van Stefan de Vrij tegen Salzburg. Daar was het 1-0, daar is het 1-1. Berisha heeft een penalty gescoord. Dus 2-0 bij Atletico Sporting. 1-1 bij Lazio Salzburg. 1-0 bij Leipzig-Marseille. En 4-1 Arsenal leidt tegen CSKA. Ja, toch nog even de vraag van Andy uh, Wang. Uh, uh, uh, als je, je werkt in de zorg, je luistert hier naar je... en je denkt, ik wil, ik wil hier wat meer van weten. Waar, waar ga je, wat doe je dan? Waar, waar ga je naartoe? Uh, er is veel meer informatie te vinden op onze website. Uh, www.tinybots.nl Tinybots, Tiny bots, kleine robotjes. Yes. Ja, dankjewel. Dan gaan we weer terug naar kamp Amersfoort... waar vandaag het boek De Laatste getuigen werd gepresenteerd. Het is het verhaal van de 94-jarige Wim Allozerij. Hij overleefde tijdens de Wereldoorlog drie concentratiekampen. Maar wat hem het meest is bijgebleven... is de aanval op het schip de Cap Arcona aan het eind van die oorlog. Samen met duizenden medegevangenen was hij aan boord van dat luxe cruise-schip... toen het per ongeluk werd gebombardeerd door de geallieerden. En dat heeft diepe indruk gemaakt op Wim, merkte verslaggever Reinhard Meijer. Nou, we waren natuurlijk op die boot. Er waren eigenlijk drijvende concentratiekampen. Ze vielen die complex aan. En wij lagen erbij. En wat ze op die boot boven zagen lopen... dat waren bewakers, militairen... Dus ze zagen geen gevangenen. Ik ben Frank Kraken. Dit is mijn tweede boek dat ik zelf uitgeef. Ja, dat is de laatste getuige. Hij is de allerlaatste man in Europa... waarvan we weten dat hij de ramp met de kap Arcona heeft overleefd. Ja, de boten zijn dus als gevangenen opgebracht, naar onder gebracht. Konden niet boven komen. En ik hoorde geluidjes van die boot gaat zakken. Dus ik denk, als hij gaat zakken, moet ik naar boven. En ben ik eigenlijk op het bovenste dek gekomen. Daar hebben we ons verstopt. En toen die aanval kwam, waren we boven deks. Maar we waren ook boven de bewakers. Maar ja, dan komt er een, een chaos, schieten, vechten, een verschrikkelijke situatie ontstaat er. Iedereen wil leven, die boven weet te komen. Ah, of ze worden nog neergeschoten, of ze springen over water en ze verderen. Het ja, was heel zwaar. Was zwaar. Royal Air Force voerde bombardementen uit op die schepen die daar in de baai lagen. En hoe kwam dat nou? De Duitsers hadden ze op een dwaalspoor gebracht. De nazi's die hadden valse berichten laten uitgaan dat er op dat schip vluchtende nazi's, vluchtende SS's op zouden zitten. Meer dan veertig voltreffers op de kap Arcona en binnen een half uur brandde die boot van, van de voor tot de achterkant. En al die gevangenen zaten letterlijk als ratten in de val. Iedereen die er probeerde uit te komen... werd door de SS's voor zijn kop geschoten, werd teruggeschoten. En vervolgens een waar inferno. En op die manier zijn, met nog twee schepen die ernaast lagen... meer dan 7000 mensen verongelukt. Dan moet ik vanaf, ik verbrand. Duiken kan ik niet. Ik kon ook op dat moment niet verder naar onder, want dat branden. Heel veel mensen overleefden dat niet, ja, u wel? Ja. Ik, als een van de weinigen? Ja, ik euh, stond aan de achterkant en ik kijk naar beneden... Zit hij zo 15, 20 meter boven water. Toen dacht ik, in mijn conditie Wim, vergeet het maar. Je verdrinkt. Dus dat is niks. Er zijn ongeveer 450 afgekomen. Maar de meesten waren in zo'n slechte toestand... door alle uh, omberingen dat die alsnog uh, overleden zijn... in de dagen, in de weken erna. Maar Wim heeft het gehaald. woog nog 35 kilo. Door zijn inventiviteit, overlevingsdrang... Uh, door af en toe wat slim te zijn. Ze hangt er een touw ik gooit mijn kleren uit, ik ga naar touw. Dus ik ga in het water het heeft een rubber flat. En er staat niemand op. Dus ik zwem er naartoe. Kruip erop, komt er nog eentje op? Gevanen. Dus wij, met de peltjes om die boot heen gevaren en die verse zwommen pikten wij. Want ga je tussen die mensen in die je daar het vechten zijn voor het leven, trek eens je naar beneden. Is het dan voorbij. Dus, en zo, maar niet of tien hebben we de kust bereikt. Als jij drie kampen hebt overleefd, als je aan alles voelt dat de bevrijding nabij is, en je zit op een superdeluxe schip, en vervolgens word je aangevallen door vliegtuigen van de Royal Air Force, en nu dropten ze bommen op dat schip waar Wim uiteindelijk na al die ellende op terecht was gekomen. Nou, ik denk dat dat met name emotioneel, psychisch... Ja, een enorme klap is geweest. Dat is zo bijgebleven dat tot op de dag van vandaag... hij daar diep van onder de indruk is. Ja, een heel tafereel gezien, in korte tijd. Grote ellende, want die vliegtuigen bleven schieten. Dus er lagen gewonden, ook gevangenen. Dat is het zwaarste punt geweest, sorry. Het zwaarste punt. Straks een gesprek met twee bijzondere gasten die aanwezig waren... bij de presentatie van dat boek De Laatste Getuige. De zus van hoofdpersoon Wim, aan wie het boek is opgedragen... en aan CDA-leider Sibrand Buma. Dan gaan we nog even naar het matchcenter. De kwartfinales van de Europa League, de eerste helften zijn gespeeld. En Andy Houtkamp, praat je ons nog even bij? Met alle liefde. Arsenal, CSK 4-1. Twee keer Lagazet, twee keer uh, Ramsey... Atletico Sporting 1-0 na 22 seconden is overigens inderdaad het snelste doelpunt ooit gescoord in de Europa League. Doelpunt van koken. Griezmann maakte 2-0, dat is de ruststand. Atletico tegen Sporting dus Bas Dost twee kansen gehad, één grote allebei gemist. Lazio tegen Salzburg 1-1 bij rust en Leipzig tegen Marseille. Werner de enige maker van een doelpunt in de eerste helft en hij speelt voor Leipzig. 1-0 dus voor Leipzig tegen Marseille. Ja, waarbij dus eigenlijk alleen Arsenal tegen CSKA Moskou echt al uh, beslist is. Alhoewel Atletico er ook wel ruim voor staat tegen uh, het Sporting Portugal van uh, Bas Dorst. We hebben nog een berichtje vanuit de Premier League Darts. Raymond van Barneveld heeft een fikse nederlaag moeten incasseren. Hij verloor van de Brit Michael Smith met de pijnlijke cijfers 7-0. Het was zijn vierde nederlaag in negen wedstrijden. Hij won drie keer, speelde twee keer gelijk. Van Barneveld, toch maar even de herinneringen erbij halen. De historie won de Premier League in 2014. Maar vandaag was dus absoluut niet zijn dag. De Brit overigens die boekte een mooie overwinning en komt weer op gelijk hoogte met Michael van Gerben, de koploper die later vanavond uh, gooit tegen Mensur Suljovic en de Oostenrijkse ja die vecht vooral tegen degradatie. Ja, straks uh, na het nieuws van 10 uur uh, geven we antwoord op de vraag hoe is het met Nicky Terpstra na zijn historische overwinning in de ronde van Vlaanderen. Ik denk goed. Ja, ik denk het ook. Als ik hem zag. Uh, na maar de, ik dus denk de... dat hij er nog eentje wil winnen. Ik, ja, ik denk Parijs-Roubaix. Ja, precies. Zo? een ja. zondag. En we gaan nog over films hebben met filmkenner Rick de Gier. De coming-of-age films. En als u geen idee heeft wat dat betekent, dat genre... Nou dan uh, heeft u geluk, want straks gaat hij dat uitleggen. En er is een nieuwe film uitgekomen in dat genre... en die schijnt heel goed te zijn. Tot straks. Paula morrison Becker, Expressieve en ontroerende kunst van grote schoonheid.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 Voor meer informatie en nieuws, ga naar DutchJazzCompetition.nl. Kras Kortingsdagen. Nu met korting tot wel 100 euro per persoon. Ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook. www.secondlove.nl. NPO Radio 1.